De tanks moeten bliksemafleiders krijgen en er moet een bedrijfsbrand weer komen, zegt de onderzoeksraad. Het weer wolkenvelden, opklaringen en in het noorden en westen nog een enkele bui, morgen vooral in het zuiden ook wat zon. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS-journaal. AMB verkeersinformatie. U hoort het ook in het nieuws: daar een van Apeldoorn naar Hengelo is dicht tussen knop Beekbergen en Badmen na een ongeluk met vier vrachtwagens bij Badmen. Voor knopend Beekbergen staat 2 kilometer file. Vanaf knopend Beekbergen wordt het verkeer omgeleid via Zwolle over de A50 en de N35. Mensen die omrijden over andere wegen staan in de file op de N344 Kootwijk richting Holten voor Deventer 4 kilometer. En ook op de N345 Apeldoorn richting Zutphen voor Hoven 3 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat voor Arnhem-Noord 3 kilometer. Daar stond een auto in brand, de rechte rijstrook is nog dicht.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 Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de NL altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Twee peng. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margarete Rijntjes. Een heel goede avond. Hevige overstromingen, zoals nu in Amerika... hoeven er niet toe te leiden dat huizen enorm beschadigd raken. Mijn gast straks is architect en hij ontwierp een waterbestendige woonwijk... Nou, rond kwart over acht komt hij er alles over vertellen. Maar eerst dit. Morgen, precies 100 jaar geleden, klonk dit geluid boven Haarlem. Ja, u hoort een fokker spin. Het eerste vliegtuig dat 100 jaar geleden dus een rondje om de Haarlemse kerktoren vloog. En deze hele week staat in het teken van 100 jaar fokker... En vliegtuigbouwer Anthony Fokker was meteen een beroemd man in Nederland. Hier te gast is Gert van Kalsbeek. Goedenavond. Goedenavond. U heeft 35 jaar voor Fokker gewerkt. Klopt. En dankzij u is er nu op de tentoonstelling in Haarlem... een herbouwd Fokker toestel te zien waar we het geluid net van hoorden. Op de tentoonstelling dus. Um, dat toestel waar we het over hebben, hè? wat als eerste daar vloog. Hoe zag dat eruit? Ja, dat is een, uh, het is eigenlijk gewoon een lap vleugel wat je ziet. Ja, maar dan aan twee kanten en, en, en een romp waar je doorheen kan kijken. Dat bestaat uit balken en daar zit dan ook nog een stoeltje tussen. Ja, en dat wordt bijeengehouden door allemaal uh, kabels, zeg maar, net zoals de stagen van een, uh, van een boot. Ja, heel provisorisch allemaal het. Lieten. Heel provisorisch, het hangt maar net aan elkaar. Maar het bleef vliegen in de tijd. Het kan ook maar net vliegen, ja. ja het bleef vliegen, dat klopt. En kan deze eigenlijk vliegen? Deze kan vliegen. Deze heeft ook gevlogen. Deze heeft nog in uh, 1990 gevlogen. Met u erin? Nee, nee. Nee, met een testvlieger van Fokker. Uh, daar moet je wel een vliegprofet voor hebben. Ja. Wil je dat uh, durven doen? Is, precies. Is dat een beetje linkerboel? Ja, hij, uh, toen hij eruit kwam, zei hij... Uh, Eerst, dat doe ik nooit meer. Ja? Maar toen we een paar weken geleden vroegen... Van, Wil je het nog een keer doen? Hij zei, ik denk dat ik het nog wel een keer zou willen doen. Want wat, wat ervaar je in zo'n vliegtuig? Ja, ik heb er dus zelf niet in gevlogen. Nee, wat heeft hij verteld, die meneer? Maar je, je moet het eigenlijk maar vergelijken... dat het, dat het net een, een blad is, ja, waar een motor aan zit. Ja, en als die motor uit is, dan fladdert dat naar beneden. Maar met die motor dan kan je er nog een beetje mee vliegen. Zo moet je het zien. Je kan hem ook bijna nauwelijks besturen, want er zit geen rolroer op. Er zit alleen een richtingsroer op. Ja. En er zit een, een, een hoogteroer op. Ja, en daar, daar moet je mee vliegen. Dus die bocht die je draait... Die is gewoon reuze groot. Want je moet alleen maar met dat roer moet je die bocht maken. Je kan die, dat, dat vliegtuig niet kantelen zeg maar, om de langsas. Nee, dat, dat is het probleem. Dat was het begin hè, van, van het bedrijf het waanzinnige bedrijf Fokker. Hij, daar, hij vloog daar, die Antonie Fokker, rond de kerk in Haarlem. En al die mensen daar op die grond. Wat weet u van de overlevering? Wat, hoe reageerden Ach, ja, die? De, die mensen reageerden uh, laaiend enthousiast. Ik moet één ding corrigeren. Hij heeft op Koninginnedag 31 augustus dus wel boven Haarlem gevlogen. Want dat was, er waren feesten georganiseerd waarop hij gevraagd werd om daar te vliegen. Ja. Want zijn vader die zat in het Oranjecomité. Maar toen heeft hij dus één rondje gedraaid, zeg maar. En pas de volgende dag had hij het lef om boven Haarlem te gaan vliegen. Okay. En rond de kerk te gaan vliegen. Dus toen wisten mensen dat er gevlogen werd. Ja, en de, de mensen waren ra razend enthousiast. Er staat dat de, de huishoudsters rende naar buiten en die lieten de biefstukken aanbranden. Ja, uiteraard. Ja. Ja. Dus over precies twee dagen is het honderd jaar geleden. Ja, maar we vieren het dus gewoon morgen. Ja. Want de Koninginnedag, dat is de maatstaf... toen heeft hij voor het eerst boven Haarlem gevlogen. Ja. Wat was dat voor type, die Antonie Fokker? Want dat was me er eentje. Ja, het was, het was een, een beetje een, een, een bravoure jongetje. Was het. Ja. Hij was als, als klein kind was hij een knutselaar. Ja. Ze woonden in, in, het was een deftige familie. Ze waren, zijn, de vader was... Uh, planten geweest in Indonesië. Ja, Oost-Java. Uh, Oost mm -hmm. En die wilden die kinderen... wilden die naar school hebben in Holland. Dus dan hebben ze de boel verkocht. Zijn ze met vier jaar, toen hij vier jaar was... naar Haarlem gekomen. En hij was, uh, zeg maar, slechte leerling. Maar hij, hij wilde maar één ding. Dat was knutselen. Op dat zolderkamer. Die knutselde die van alles. Hij bouwde zijn eigen treintjes, eigen locomotiefjes. Hij maakte zijn eigen rails. En hij prutste dus vliegtuigjes... van celluloid in elkaar. Waarmee die... Uh, uit het kamerraam, uit het zolderraam, die vliegtuigjes gooide... om te kijken van hoe ze vlogen. En daar heeft hij een heleboel kennis door opgedaan. Ja, en hij las veel over, over, over de luchtvaart. Ja. Meneer, uh, meneer Wilbur Wright, die hadden dus al eerder gevlogen uh, in een vliegtuig. En daar bestudeerde hij alles van. Maar waarom is uh, uit de overlevering het verhaal... dat hij zo'n typisch figuur was eigenlijk? Ja, dat, dat, dat weten de mensen natuurlijk. Vertel eens, wat ja. weet u over hem? Uh, ja, hij was natuurlijk hij was een, een, een hele eigenwijze man. Ja, hij, uh, uh, hij kon gewoon... Uh, als hij mensen leuk vond, ja, dan, dan kon hij ze heel goed inzetten, Maar anders dan ontsloeg hij ze gewoon. Maar wat is een mooie anekdote die u nog altijd aan iedereen vertelt... Ja, een waar u enorm veel succes mee heeft? Bijvoorbeeld toen hij klein was. Ja. Ja, to, toen, toen was hij al uh, ja, hij was heel uh, daadkrachtig. Uh, toen hij die treintjes boven op die zolder gebouwd had. Die die wilden wel eens naar een optocht kijken buiten. Gingen ze op het zolderraam kijken. En die zetten een stoel neer om boven die vensterbank uit te komen. En dan verbogen ze zijn treintjes. En dat vond hij helemaal niet leuk. En dat staat dus in zijn eigen autobiografie. En toen heeft hij maar een hele hoge stroom op de deurknop gezet. Heeft hij echt gedaan? Ja, ik ben er niet bij geweest, maar dat heeft hij echt gedaan, ja. Ja. Hij, is natuurlijk, uh, want hij was 21 toen hij dat rondje voor ons die kerk vloog. Echt ook heel jong. En hij had hem echt zelf gebouwd, dat ding. Zelf gebouwd. Ja, hij had natuurlijk wel hulp. Ja. Want hij ging dus naar een autoschool oorspronkelijk in Duitsland. Maar dat, was, uh, dat beviel hem niet zo. En toen uh, heeft hij zijn vader gevraagd. Daarnaast was uh, in de buurt een vliegschool. En daar wilde hij dan graag naartoe. Want hij was al gek van de aviatiek. Ja, want, uh, hij las dus over die wilbereid en zo. En uh, nou, dat mocht dus van zijn vader... Maar die vliegschool die hadden geen vliegtuigen. Dus er moest nog gebouwd worden. Dus met hulp van, van anderen werd daar een vliegtuig gebouwd. Ja, en en uh, ja, dat kon niet zo goed vliegen. Dat zag er meer uit als een vogel. En daar had hij dus andere ideeën over. En toen heeft hij een, een, een, een meneer Goedekker gevonden. Dat was zeg maar een, een, een. Dat was eigenlijk al een vliegtuigconstructeur. En met zijn hulp heeft hij dus uh, die eerste spin gebouwd. Ja, en uiteindelijk kwamen er natuurlijk een heleboel toestellen. Het werd een gigantisch bedrijf. Uh, zullen we even luisteren naar een in de tijd... in 1936 van Fokker, wat die toen zei? En nu sta ik weer voor die oude spin... die ik 25 jaar geleden gebouwd heb. Toen zat ik helemaal open op twee balkjes... met 50 paardenkracht kracht. En nu zitten we met 36 passagiers... in een gesloten cabine met enige duizenden paardenkracht. Het was wel knap wat hij voor elkaar had. Dat was gelegd, heel knap, he? maar eigenlijk was dit een heel curieus moment, want hij staat daar namelijk voor een F36, ja? en er is maar één type van gebouwd. Ja, het was net in de tijd dat men overging naar volledige metalen vliegtuigbouw, maar hij geloofde daar niet in, of hij wilde er niet aan beginnen. Maar Douglas die bouwde toen zeg maar bijvoorbeeld de de DC2 en die kwam ook later met de DC3. Mm -hmm. En hij was te laat om over te gaan naar de vliegtuigbouw. En dat was eigenlijk een, dus een periode dat het met Fokker gewoon uh, heel slecht ging, zeg maar. Ja, en uiteindelijk, nou ja, goed, dat, dat was toen niet meteen. Maar uiteindelijk heeft het natuurlijk geleid tot een groot deel, uh, het faillissement van een groot deel van de bedrijf, 96, het bedrijf. In 1996, meen ik het te herinneren. 96. U bent daar als jochie van in de twintig ooit gaan solliciteren. Dat klopt. Was u ook zo'n uh, zo liefhebber? Nee, ik wist, ik wist niet eens hoe een vliegtuig vloog. Ik herinner me dat toen ik als instructeur werd aangenomen. dat ik met mijn, uh, mijn mentor-instructeur over de productielijn liep. En dat ik, uh, ja, eigenlijk met schaamrood op mijn kaken. een vraag moest stellen. Ja, ik zeg: uh, Mag ik wat vragen? Hoe vliegt een vliegtuig eigenlijk? Ja, u vroeg het wel, vind ik wel goed van u. dat u het durfde, toch? Ja, maar anders had u natuurlijk nooit wat opgestoken. Maar waarom ging u dan solliciteren bij Fokker? Ja, ik vond het zo... Ik vond, dat was een advertentie. Ja, er stond, dat was mijn 17e, adver, 17e sollicitatie die ik toen ooit had. Ja, en dat was een advertentie. Dat stond in wie wil er instructeur worden op ons Customer Training Center? Ja, dat trok mij wel aan. Het was wel, wel een bekend bedrijf natuurlijk. De ja. beste van alle, alle 17 sollicitaties. Ja. En, toch... en toen, heb ik, toen heb ik geschreven ja, ik... En die brief heb ik ingestuurd en toen ben ik op een sollicitatie sollicitatiegesprek... Dat was het enige had. wat er stond? Ja, ik? Ja, ik. Ja. Ja, ja, het was een... Nou, ik heb ook nog wel dat ik graag een gesprek wilde natuurlijk. Ja. Ja. Maar goed, uh, ondanks die vraag van hoe, hoe vliegt dat eigenlijk, een vliegtuig... bent u aangenomen? Dat klopt, dat klopt. U heeft er klopt. 35 jaar gewerkt. Toen was ik dus al aangenomen, dus toen dat was ik niet zo erg meer. Oké, okay, ja precies. <laughs> toen viel u weliswaar door de mand, maar toen mocht u toch blijven. En bent u uiteindelijk na 35 jaar logistiek specialist geworden... En heeft u dus ook ja, de, de, de ondergang meegemaakt van dat Fokker? Dat klopt, ja. En ik herinner me uit die tijd... Um, dat het één groot, groot familiegevoel was van de Fokker-medewerkers. Dat klopt ook. Leg dat eens uit. Dat klopt ook. Kijk, ik, ik heb... Uh, uh, en het, daar ben ik niet de enige in geweest. Ja. Ik heb gewoon staan jank op kantoor. En ik heb naar huis gebeld van nou, het is gebeurd, het is afgelopen. Ik had het ook eigenlijk niet verwacht. Ja. Misschien meer niet gehoopt, ja... Maar dat familiegevoel, dat is werkelijk, dat is ongelooflijk. We hebben bijvoorbeeld morgen hebben we een reunie ja, in de Bavokerk. En er hebben we 660 mensen voor ingeschreven. Ja, en altijd als je dus. Je hoeft niet eens een Fokker-medewerker fokker eh, tegen te komen om dat gevoel te hebben. Want een hele hoop mensen hebben dat gevoel. Want als ze vragen, waar werk jij? Dan zei ik van nou, ik werk bij Fokker. Dan ja, zei ze, oh Fokker. En dan begonnen ze over die vliegtuigen. Ze... Bijna, ze, bijna nooit vroegen ze: wat doe je dan voor werk? Ja? Mensen vinden dat zo'n boeiend bedrijf. Ja. En het is zeg maar, niet alleen voor ons was het eigenlijk een drama dat dat uh, ten onder ging ja, qua uh, eindproductie van vliegtuigen, maar eigenlijk voor heel Nederland. En mensen hebben ook vaak niet beseft, ja, misschien, misschien de overheid ook niet, wat voor, wat voor een parel en wat voor een vooruitstrevende uh, industrie dat is in de wereld en wat dat betekent in de, voor, voor Nederland om zo'n industrie te hebben. En dat, is gewoon, ja, dat vinden wij sowieso natuurlijk heel erg jammer ja. dat dat ooit gebeurd is. En kunt u omschrijven wat dat familiegevoel dan was? Want er zijn natuurlijk meer grote bedrijven waar mensen samenwerken. Wat is dat dan? Ja, ik denk dat het te maken heeft dat je echt een eindproduct maakt. Ja, net zo goed als en wat de lucht in gaat. Het blijft niet op de grond staan. Met een auto heb je het. Mm -hmm. ja, heel veel uh, autobouwers zullen dat hebben. Ja, of als je een trein maakt, dan heb je het ook al. NS'ers hebben ook een bepaald ge uh, onderlinge uh, gevoel. Van nou ja, dat hebben wij gemaakt. Maar met een vliegtuig is dat denk ik toch een, een, een fractie meer. Ja? Je, je bouwt een product allemaal samen. Je doet allemaal een stukje ervan. Ja? En zonder dat stukje van iedere medewerker lukt het gewoon niet. Dat je gewoon gezamenlijk iets gemaakt hebt wat daar vliegt. En wat dan ook nog de hele wereld over gaat. Ja? En wat je dus tot in lengte van jaren gewoon uh, terugziet. Hoe is het nu met u? Want u bent natuurlijk nu... Geen Fokker-medewerker meer. Nee, ik ben een Fokker nog Fokker-medewerker Maar meer. nog heel erg betrokken bij dat bedrijf, zo te horen. Ja, het was zo uh, dat ik, ik moest daar weg uh, vanwege het feit, zeg maar, dat uh, ja, de ideeën die ik had over het invullen van de logistieke functie niet spoorden met die van, uh, van, uh, van Fokker. Uh, toen moest ik met pijn in mijn hart dus een aanbod accepteren. Er had geen zin om in de bibliotheek te gaan werken. Maar ik moest dus nog solliciteren. En toen heb ik op 9 april vorig jaar heb ik een gesprek gehad met iemand... gewoon voor werk eens even scannen wat voor werk ik kan doen. Ik zeg, ja, ik wil vooral iets leuks doen. Toen zei hij, wat vind je dan leuk? Ik zeg, nou, volgend jaar is het 100 jaar geleden, op 31 augustus 2011... dat die, die fokker rond die bavo vloog met die spin. Dat kunnen we toch niet ongemerkt voorbij laten gaan? Toen zegt hij, heb je daar ideeën over? Ik zeg, ja, zeker. En toen heb ik een presentatie aan een stichting gegeven... En uh, er is natuurlijk op dat programma dingen gewijzigd en toegevoegd. Maar heel veel dingen van die, daar, die daar toen op tafel lagen... die hebben we dus uh, in deze feestweek gerealiseerd en meer. Heel goed, want uh, morgen is het grote feest geloof ik, hè? Morgen is het grote feest, ja. Morgen hebben we dus uh, echt feesten in de stad. We noemen dat ook weer uh, Koninginnedag van toen. Toen was het ook Koninginnedag. Dus we hebben een nostalgische kermis. We hebben een heel groot antiek uh, reuzenrad op de kermis staan... Op op de grote markt staan. We hebben uh, historisch toneel hebben we, uh, heel veel muziek. Dit uh, is vast wel een site waar mensen dit op kunnen. Ja, doen. noem die heeft tot slot. www.fokkerspincentennial.nl Mag ik u heel hartelijk danken voor uw komst. Gert uh, van Kalsbeek sprak ik oud medewerker van Fokker en morgen of eigenlijk overmorgen is het precies 100 jaar geleden dat die eerste Fokkerspin dat rondje rond die kerk in Haarlem vloog. Dank voor uw komst. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen met Margriet Rijntjes. Amerika wordt momenteel door de storm Irene geteisterd door overstromingen. En in de staat Vermont leidde dat gisteren zelfs tot de ergste overstromingen sinds 1927. En ook hier in Nederland krijgen we, recent, we te maken met flinke wateroverlast. Een overzicht van de laatste weken. Het begon met een lichtshow, eindigde met overlast. Niet alleen liepen straten onder door de grote hoeveelheid neerslag. Op sommige plaatsen, zoals hier in Reuver, vielen flinke hagelstenen. Na Maryland zorgde de orkaan voor overstromingen in Pennsylvania en New Jersey. It's like a pool. Everything, everything is floating, the bed is floating. My freezer is floating. De gouverneur van New Jersey spreekt over miljarden dollars aan schade. Ja kunnen we er nou voor zorgen dat huizen door al dat noodweer niet overstromen? Nou, de man die hier tegenover mij zit, architect Martijn de Visser... Goedenavond. goedenavond. Die bedacht een list. Want u heeft in Engeland een woonwijk ontworpen... Ja. die, zoals u dat noemt, um, waterbestendig is. Die deels onder water mag komen te staan. Hoe ziet die hm. eruit, die wijk? Um, nou, moet ik voorstellen dat het een uh, vrij groen gebied... Uh, waar wat voorheen eigenlijk industriegebied was. Waar delen al onder water kwamen te staan op een geregelde, uh, um, nou ja, op, op, op geregelde basis. En uh, daar was op een gegeven moment het idee om dat te ontwikkelen. En om daar een woonwijk te maken. Om daar een woonwijk te maken. Want het is eigenlijk wel een gebied dat heel dicht bij het centrum van Norwich ligt. En eigenlijk dus heel goed bruikbaar zou kunnen zijn om die stad uit te breiden. En waarom waren er wel eens overstromingen al? Ja, er, er zijn wel eens overstromingen geweest. Maar uh, je moet natuurlijk rekening houden ook met, met de ergste gevallen. het is nog niet een heel extreme uh, overstroming geweest. Maar dat moet wel rekening mee gehouden worden op het moment dat er gewoond wordt. Op dit moment ligt het uh, nog braak. Is het, uh, is het een voormalig industrieterrein? Dus is het ook niet zo erg als er uh, het een en ander uh, onder water komt nee, te staan. En is er een rivier in de buurt of zo? Ja, dus het, het ligt uh, zeg maar op, de, op het kruispunt van twee uh, rivieren, de Yer en de Wensum. Dus dat, die, die voeren dus natuurlijk ook dat water aan. En uh, je, ja, er moet natuurlijk rekening mee gehouden worden... dat op het moment dat die overstromen... dat er nog steeds ruimte is voor dat water. Nou, ja. Dat hebben we dus uh, proberen op te lossen in de wijk. Ja, want jullie dachten, oké, okay, dit gebied is eigenlijk mooi. Dat ja. moet, moet een woonwijk worden. Ja. Uh, maar ja, we hebben die rivier. En die rivier die stroomt er nu dan over. Of in ieder geval moeten we daar rekening mee houden. En uh, hoe, hoe, hoe hebben jullie dat dan aangepakt? Of wat wordt het idee? Nou ja, uh, ten eerste hebben we natuurlijk heel goed naar uh, de situatie gekeken. Dus we hebben gekeken van, nou ja, welke. Uh, er zit een redelijk niveauverschil in het gebied... Dus, uh, het is een beetje glooiend. En daar hebben we heel goed naar gekeken... door juist op de, de hogere delen natuurlijk uh, de, de woningbouw te, te plaatsen. En juist lagere delen uh, eigenlijk ruimte te bieden voor het water. Mm -hmm. En we waren dusdanig bekeken dat het juist... Um, dat goed in evenwicht blijft. Dat je ook plekken misschien juist extra wat ophoogt... andere delen juist weer net iets lager maakt... waardoor dat water ook altijd evenveel ruimte houdt. Dus het is eigenlijk een soort puzzel, een ja, drie-dimensionale puzzel... waarin je uitzoekt van welke gebieden laten we nog voor het water... en welke zijn dus heel geschikt voor, het, uh, voor, voor, de, voor de woningbouw en de andere functies. En wat er vernieuwend aan is, is dat er niet zozeer wordt uitgegaan... bijvoorbeeld van dijken die verhoogd moeten ja. worden of zo... maar ja. dat je het water gebruikt ja. als het ware in het gebied zelf? Ja, ja. ja. Wat je juist ziet, en ook met name hier in Nederland natuurlijk, is dat er eigenlijk vaak natuurlijk barrières worden opgelegd. We houden we het water buiten, we proberen het af te schermen, we leggen een dijk neer en daarachter leggen we, leggen we dan de wijk. Mm -hmm. En hier is juist geprobeerd van nou kunnen we die, dat water juist niet gebruiken als een, als een mooie kwaliteit, als een, als een meerwaarde in het gebied. En geven we de ruimte af en toe. Nou ja, in, in, niet uh, elke week, maar misschien uh, eens in de twintig jaar... stroomt er dus een deel van het water tussen de woningen door. Oh, hierdoor. eens in de twintig jaar? Ja, maar. Het, is niet, uh, het is niet elke week. Het is ook niet elke maand. Hopelijk ook niet elk jaar. Maar er, zit, er, zitten, verschillende, ja, er zitten verschillende niveaus in. Dus die hebben verschillende... Uh, waarschijnlijkheid van overstroming. Ja. Maar het komt erop neer, dus dat jullie hebben gezegd: oké, okay, dit gebied waar uh, de mogelijkheid bestaat dat het water hoog komt, ja. dat hebben jullie gewoon opgehoogd en daarop komen de woningen. Ja. En er zijn ook wat lager gelegen gebieden die wellicht ook zijn uitgegraven, zodat daar extra water in mag. Ja, zelf. dus die, die, daar heb je juist die ruimte weer opgezocht ja. voor de Klinkt waar, mij ongelooflijk logisch in de ogen. <laughs> ja, dat klinkt ook heel erg logisch. Dus maar het, het is vernieuwend. Ja, uh, in die zin dat uh, toch eigenlijk altijd dat uh, heel erg uh, dat water afgeschermd is. Uh, geprobeerd is om dat uh, juist uh, uh, weg te houden van het wonen. En wij hebben juist echt gezocht van, nou ja, kunnen we dat toch bij elkaar brengen? Kunnen we dat niet uh, gebruiken juist? Um, en dat is, dat is een benadering die je nog niet veel ziet, uh, vreemd nee. genoeg. Nee, uh, want in Nederland, hè, ik bedoel, alle deskundigen zijn het erover eens. We hebben de zeespiegelstijging. Ja. Volgens mij wordt het steeds slechter weer, met ja. hopeloos veel water. Uh, ja, ja, en ook juist weer, ook weer, weer drogere perioden. Ja, dus, ook je, inderdaad. Dus dat, dat, dat, uh, dat werkt ook niet. Uh, maar niet dat mee. klinkt, uh, Martijn, als iets ja. waarvan uh, jij als architect... gewoon terug moet naar Nederland en het hier. doen of niet. Nou ja, dat zouden we ook wel willen, alleen... Um, nu zijn we ja, toevallig in, met die opdracht in Engeland bezig. En wat wel, wat wel het mooie is in Engeland... is dat ze daar ook iets meer ruimte hebben dan wij. Dus hier, zij kunnen dus ook iets meer ruimte geven aan dat water... dan wij vaak, met name in de Randstad, uh, over hebben. Dus um, ja, het is misschien wel logisch dat dat toch eerst uh, in, in Engeland uh, uh, ja, plaatsvindt. En dat we misschien later eens kunnen kijken. Kunnen we dat op, op, op een kleinere schaal of een andere schaal ook hier in Nederland uh, Nou ja, in, in alle indringen. nieuwe woonwijken die hier in Nederland worden aangelegd. Ja. Ik neem aan dat het overleg gaat ook met landschapsarchitecten. Ja, ja, ja. En dat uh, jouw bedrijf daar misschien ook wel bij betrokken wordt. Ja, nou ja er zijn ook wel. Ja, wij, wij worden natuurlijk ook gevraagd voor uh, gebieden in Nederland... Alleen, uh, daar wordt toch vaak uh, wordt er wat minder integraal gedacht. Op sommige, sommige gebieden zeker wel, maar uh, de ervaring die wij hebben... is dat toch juist wel Oh weer... ja? Dus er is nog een soort weerstand vanuit de Nederlandse overheid... om het op nou, deze manier Nee, Het aan... besef groeit wel heel duidelijk, dat is wel. Maar uh, je zou kunnen zeggen dat het misschien nog iets sneller uh, zou moeten gaan, dat besef. Dat Want het... ik heb begrepen dat bijvoorbeeld in Rotterdam en ook in Amsterdam... Ja. is het op een paar plekken gebeurd, ja. dat echt bijvoorbeeld een park is uitgegraven... gedeeltelijk, ja. mm -hmm. uh, waar water in kan. Ja, in Rotterdam zijn Bezig met een plein waar, uh, waar water uh, opgevangen kan worden. Um, en wij, dat soort grapjes, zal ik maar zeggen, hebben wij dan ook in onze wijken. We wij hebben ook uh, speelvoorzieningen, speelplaatsen in, in die wijk opgenomen. Die, uh, nou ja, die mogen gewoon gerust onder water staan uh, als het dus heel erg regent. En uh, daar heb je dan weer wat extra, kun je weer wat extra water bergen. En ook een, and, een, een plein wat wij in die wijk maken. Ook daar uh, hebben we dus juist voorzieningen getroffen om uh, extra water op te slaan. Ook, uh, we, wat dan ja, bijvoorbeeld? Uh, nou ja, daar, daar kun je denken aan verschillende niveau, uh, verschillen in het plein. We hebben ook, uh, ja, je hebt ook iets wat infiltratiekratten heet. Dus dat zijn een soort... Uh, Kunststofkratjes moet je, je eigenlijk voorstellen. Die brengen we dan onder uh, de, het parkeergedeelte uh, in. Dus dat kan gewoon opgeparkeerd worden. Maar het water stroomt daar eigenlijk, er kan daar tijdelijk onder opgeborgen worden. Dus je parkeert eigenlijk op een, uh, op een overdekte uh, waterberging. Uh, en hoe kan het dat ze daar Nederlandse architecten voor gevraagd hebben? Ja, nou ja, wij, wij uh, uh, hebben toevallig al wat contacten met uh, ja, in Engeland. Mm -hmm. We hadden ook al eens een, uh, een studie gedaan voor uh, een ander gebied op wat kleinere schaal. En dit is ook een gebied waar heel veel dingen samenkomen. En daar als, als Nederlandse architect of stedenbouwkundigen zijn we toch wel heel erg uh, uh, goed in om, om dingen bij elkaar te brengen. Om hoge dichttijden te realiseren. Dus ze hadden natuurlijk een deel van het, uh, van het gebied was niet beschikbaar. Dus de rest moesten natuurlijk wel zo efficiënt mogelijk uh, ingedeeld worden. Ja, en dan kom je toch wel snel bij Nederlandse, onze Nederlandse kennis daarover ja, ja. terecht. Ja, want Nederland heeft dus nog een beetje problemen... of nou, is nog niet zo heel erg happig op... Nou, soort... Dus er zijn, echt, er zijn wel ontwikkelingen. Maar ik ken toch niet in Nederland een project. wat een vergelijkbare schaal heeft. Dit, is, uh, dit heeft 700 woningen. Het is een gebied waar ja, pak bij 2000 mensen komen. Mm -hmm. door, dicht bij de stad. Ja, ik ken in Nederland nu niet. Nee. Nog niet uh, nee, want je gelijkbaar. zei net dat komt misschien omdat in Engeland meer ruimte is. Ja. Maar ja, daar heeft het natuurlijk niks mee te maken. Want op een plek in Nederland. waar ruimte is en een nieuwe wijk komt. Mm -hmm. zou in principe hetzelfde kunnen, toch? Ja, in principe wel. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij gewoon in, het, in, dat, in die wijk... dus wel echt grote stukken ook open hebben gelaten. En daar is in Nederland... Is, is, is, is daar dan is drang het, om, om... Ja, om dat ook te be bebouwen. Dus ik denk dat daar wel een soort moeilijkheid zit. Ja, ja. Maar he, heeft, heeft jouw bedrijf contacten ook in Nederlandse gemeenten... om ze ervan te laten doordringen dat het <laughs> nodig is? Nou, we, um, we zijn niet uh, uh, heel actief of, uh, of in die zin van dat we een soort... Uh, um, ja, dat heel erg uit. uit, uit, uit ja, hoe zeg we daarover uitweiden? Maar we proberen natuurlijk wel in de, in de projecten die we hebben. daar zoveel mogelijk ja. in die know-how in te stoppen. Maar we gaan niet langs de deuren. van te roepen nee. van we hebben nu zoiets. We nou, hebben zo'n idee. En uh, tot slot, die huizen. die zijn dus in principe gewoon. alleen liggen ja. ze hoger. Ja. Het enige echt wat, wat, wat anders is dan anders. is een parkeergarage. waar je als het ware het water onder ziet stromen. Nou, daar is het eigenlijk meer hoogteverschil. Nou, er zijn ook wel delen in, het, in, de, in de wijk. waar je wel waar, waar degelijk ook. Uh, in de bebouwing uh, ja, voorzieningen zijn getroffen om, uh, om water tegen te houden. Dus over het algemeen zullen de woningen uh, ja, dus droge voeten houden. Maar er zijn een aantal plekken waar dat niet zo is. En daar zorgen we dan dat de, de woningen al zich gewoon uh, voldoende waterwering hebben... tot op een zekere hoogte om ook dat mogelijk te maken. Dus daar komen geen woonfuncties op die begane grond. Dan kun je wel denken aan, aan andere functies... Maar daar wordt dan niet gewoond. Want die begaande grond die mag dan onderlopen. Die in. kan dan, ja, we hebben het over 20, tot 30 centimeter. Maar dat zou dus in het slechtste geval wel eens kunnen gebeuren. Ja. Maar het er kan toch gewoon nog 45 centimeter hoger gelegd worden. Hoezo moet dat dan onderlopen? Hoezo? <laughs> het, zou nog, het zou nog hoger zijn. Ja, gemaakt, waarom niet? Want dan voorkom je dat die überhaupt. Nou zin. ja, je wil natuurlijk ook weer niet dat er zoveel grond van, van, de, van het ene deel naar het andere deel verschuild wordt. Ja, dat zijn kosten. Dus je, je moet daar gewoon efficiënt aan Nou, ik zou aan. heel blij zijn als bewoner ja. dat ik niet ook 30 centimeter of 3 centimeter in Nee, maar dat was dus niet in de woningen. Dat zijn dus wel in andere functies. Dus je zit minder gevoelig daarvoor. In zijn. wat voor functies dan? Nou, dus je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan uh, cafés of restaurants. Nou, en nou ja, die, is, die willen dat toch ook niet? Nee, dus, maar daar, daar, is het in ieder geval, uh, daar laat de regelgeving dat wel toe dat dat eerder uh, toegestaan is. En daar moet je dat dan toch benutten. Ik ben heel benieuwd. In 2013 is het klaar, geloof ik, hè? Nou, dat is nog... dan gaan we beginnen, denk ik. Want zo'n wijk dat wordt niet in één keer gebouwd. Dus dat zal nog wel enkele jaren gaan duren. Maar... 2000? Nou, wow, 2020 als het helemaal klaar is, denk ik. Ja. Oké. Okay. Ik uh, wens je heel veel succes, Martijn de Visser. Uh, architect in Nederland en dus bezig in Engeland. Dank voor je komst. En tot zover twee dingen. Gesprekken zijn na te luisteren. Uh, en ook reacties kunt u kwijt op onze site. Twee dingen... NL. Straks BNN Today, maar nu eerst het nieuws met Marjan Koekoek. Radio 1. Het NOS-journaal. Het Volg Me Niet-register op internet is een groot succes. De site is op de eerste dag al overbelast geraakt. En de adverteerders die het initiatief hebben genomen, zetten extra service neer om de capaciteit te vergroten. In het register kunnen internetters aangeven dat ze geen advertenties meer willen zien van websites die ze eerder hebben bezocht. Een chaos op de A1 aan het eind van de middag. Een Duitse tankauto reed in op een file. Drie vrachtwagens, twee bestelbusjes en een auto botste tegen elkaar. De weg werd in oostelijke richting afgesloten. Bij de botsing vielen drie gewonden. De Duitse vrachtwagenchauffeur is aangehouden. En opnieuw is een Britse minister slordig geweest met vertrouwelijke papieren. Minister Mitchell liep de deur uit bij premier Cameron... en had een plastic mapje met stukken over Afghanistan onder zijn arm... Camera's zoomden erop in en zo bleek dat de Britten graag willen dat de Afghaanse president Karzai vertrekt. Tot zover het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 30 augustus, anderhalf na half negen. Goedenavond. Talita van Zon, je weet wel dat model dat in Tripoli van een balkon viel uh, toen ze op bezoek was bij de zoon van Kandafi. Dat is een vreemde tante. Dat zegt niet alleen oorlogscorrespondent Arnold Karskens die haar Libië uit heeft geholpen. Maar ook bekenden van haar hebben heel wat te vertellen over haar. Zometeen hoor je wat dan precies. En het is bijna een half jaar geleden inmiddels dat de tsunami in Japan uh, de kerncentrale Fukushima in puin legde. Uh, je weet het, de grote nucleaire ramp tot gevolg. Nou, Tweede Kamerlid en kernfysicus Diederik Samson die is na negenen te gast... Uh, over de laatste updates over Fukushima. En uh, voor iedereen die nu in de auto zit... en dus de experimentele tv-programma's van TV Lab moet missen... Nou, twee tv die praten je na negen bij over wat je allemaal mist. En volgens uh, Twitter gisteren is dat heel veel. En onze Joris die overweegt een carrière als karaokezanger. Decided long ago Never drew in anyone's shadows I'm fall if I succeed at live <laughs> Het klinkt echt geweldig <laughs> Grappig is het wel. Nou, vanaf komende zondag dan start er een nieuwe politieserie. Seinpost Den Haag. Jim Bakkum en Saar Koningsberger die zijn twee van de hoofdrolspelers. Zometeen hoor je meer van hun en over hen. Uh, goedenavond, heren. Maar eerst even, Jim en Saar, wat hebben jullie vandaag gedaan? Uh, wie begint er? <laughs> nou, we begonnen de dag bij, uh, bij koffietijd. Ja, we hebben samen koffietijd gedaan. Met onze collega Terence, ook van Seinpost Den Haag. Ja. Gezellig. En uh, daar hebben we natuurlijk even over Seinpost gekletst. En dat was, uh, nou, dat was heel erg gezellig. Daarna ben ik lekker gaan lunchen met mijn moeder. Oh, en, uh, en ik heb even de Truman Show teruggekeken. Want dat was uh, gisteren, gisteren in TV. TV Lab. Ja, werd geloof ik als beste gereserveerd In ieder geval op Twitter dan. Uh, oh. De meeste complimenten. Okay. Oh oké. Nou, dat is ja. leuk om te horen, dat wist ja. ik niet. Maar ik had het nog niet gezien en ik, ik uh, deed eraan mee. Dus ik, uh, ik wil het eventjes terugzien. Dus dat heb ik even bekeken. En jij Jim? Ja, ik ben dus ook naar Koffietijd geweest. Ik, ben, ik heb er ook over cijfers gepraat. Mijn nieuwe single voor het eerst uh, een volproefje van gegeven. Was leuk. Um, daarna geluncht met een vriendin die um, op tour gaat met Lenny Kravitz. Die uh, gaat zijn promo coördineren. Dus uh, echt leuk. Like. En nu zit je hier, anders duurt het zo lang. Uh, ja, uh, bla, bla. <laughs> Zo meteen veel van jullie nieuwe serie en ook een stukje van je nieuwe single. Tot zo. Um, na negenen natuurlijk uitgebreide Today's Topics. Maar eerst alvast een update met Luc Ging. Ja, dus ik vroeg opstaan, ik zou een koffietijd gaan, werd ik afgebeld, kwart over zes Nou, nee, godfuck. Nou, goed. <laughs> Zo meteen twee keer nieuws uit Amsterdam over uh, de fame en een vreemd soort camping daar. Twee keer nieuws uit Utrecht over een storm, stroomstoring en de excuses van een burgemeester. Op die vier punten wat het, waar het mis is gedaan, dat ons dat ontstaat zeer spijt. En één keer nieuws uit Rotterdam. Alleen maar binnenlands nieuws dus. zometeen meteen in de top vijf van Today's Topics na negen uur. <middels> Maar eerst natuurlijk op dit tijdstip het sportnieuws. Henri Schut, goedenavond. Goedenavond, we beginnen met voetbalnieuws. International LGDL Elia vertrekt per direct bij Hamburger SV en gaat naar Juventus. Elia heeft er zelfs vrije afval gekregen van de bondscoach, Weth van Marwijk. Hij verliet vandaag het trainingskamp van Oranje en vloog naar Italië... met een privé-vliegtuig, waar hij op dit moment medisch gekeurd wordt. En de keuring is het enige dat nog roet in het eten kan gooien... want de clubs zijn akkoord en Elia zelf ziet ook wel een toekomst in Turijn. Hij tekent dan een contract voor vier jaar... En met de overgang is een bedrag van ongeveer 10 miljoen euro gemoeid. Mario Been is vandaag gepresenteerd als de nieuwe trainer van Racing Genk. Hij volgt bij Genk dat kampioen is van België, Franky Verkouteren op... die naar de Verenigde Arabische Emiraten is vertrokken. En met Genk zal Been in de Champions League ingaan. Hij werd ruim een maand geleden nog weggestemd door de spelers van Feyenoord. In België treft hij een nieuwe liefde. Ja, geweldig. Ja, dit, is, uh, ja, dit is iets moois als je natuurlijk thuis zit en... Uh...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 En uh, ja, ik vind nou de tijd rijp om, uh, om aan te geven een organisatie uh, dat, uh, dat ze voor mij een ander moeten zoeken. Van Hals speelde in zijn actieve carrière 224 wedstrijden voor Twente en werkte er sinds 2003 op de kantoren. En Bij de wereldkampioenschappen atletiek is Romona Franse als 19e geëindigd op de zevenkamp. Met 6027 punten speelde ze geen enkele rol in de strijd om de medailles. De titel was voor een Russin Tatjana Chernova. De grote verrassing daar in Zuid-Korea was de nederlaag die Jelena leed bij het. Polstok hoogspringen. De wereldrecordhoudster kwam niet verder dan de zesde plaats. En in Degu was de Braziliaanse Morair de gelukkige die het goud won met 4,85 meter. En ook de 400 meter bij de mannen kende de verrassende winnaar. De 18-jarige Kiriani James uit Granada was de Amerikaanse favoriet en titelverdediger Lashawn Merritt de baas. Er was ook nog een Belgische tweeling die het daar heel goed deed. En daarover hebben we het straks onder andere in Langs de Lijn. Wat een tease, Henry. Ja. ja. Henry, dankjewel. Tot na ja. het dit is Radio 1. BNM Today. In één klap was ze wereldberoemd. Het Nederlandse fotomodel Talita van Zon. Nou, je, je zal het gehoord hebben: vorige week viel ze van het balkon van haar hotel in Tripoli. Inmiddels is ze met hulp van verslaggever Arnold Karskens uit Tripoli gevlucht. En uh, die Karskens was niet echt bepaald gecharmeerd van haar. Luister even mee naar wat hij zei over Talita in het radioprogramma van Giel Belen op 3FM. Het is gewoon geen prettig mens. Maar ja, je kunt er ook niet laten uh, verrekken daarin zo lang. Oh, zo, dat zijn de uitspraken, Arnold. Het is gewoon geen prettig mens. Nee, nee, nee, het is, nee, nee het, is, het is een egocentrische vrouw is het. En en, en, en is natuurlijk niet in orde, want je gaat geen feest vieren uh, in een land uh, in oorlog. Ja, nou, zijn, nee. ja wij van bnn today vroegen ons af, wie is die Talita en wat deed ze toch in godsnaam daar in Tripoli? Onze redacteur Lizzie Deers die heeft vandaag wat mensen in haar directe omgeving gesproken. Lizzie, goedenavond. Goedenavond. Wie heb jij gesproken? Uh, ik heb verschillende mensen in haar omgeving gesproken. Maar de meeste mensen willen eigenlijk liever niet iets over haar zeggen. Bijvoorbeeld uh, Anouk Smulders, dat model en de vrouw van Edwin Smulders. Die heeft een tijdje met haar in New York gewoond. Maar die, ja, die zegt: Ja, ik ga hier helemaal niks over zeggen. Ik wil er helemaal niks over kwijt. Ik kan er ook niks aan toevoegen. Mm -hmm. En uh, ja, zo zijn er meerdere mensen die, die gelijk zodra je haar naam doet zeggen: Nee, nee, nee, niks wil, niks wil ik daarover kwijt. Maar, maar hebt ik wel heb wel met een paar mensen een, gesproken. Ja, precies. Een, paar, een buurman van de ouders die hebben we gesproken. En die zei vooral van. Van uh, uh, Talita die kwam daar één keer per week langs. Iedere keer weer met een nieuwe Ferrari of een nieuwe Maserati. Masse, hoe noem je dat? Een nieuwe Maserati. Mm -hmm. En uh, over het algemeen ook iedere keer weer met een nieuwe vent. Maar ja. uh, het langs heb ik gesproken met een vriendin van Talita. Die wilde zelf niet praten, maar die wilde wel het een en ander over haar vertellen. Ja. Ja. Dus uh, daarvan heb ik wel een beetje een indruk gekregen van wat voor persoon zij eigenlijk is. Hey, en, en die vriendin, wist die um, dat Talita bevriend was met de zoon van Gaddafi? Ja, dat wist ze wel. Uh, Talita heeft haar zelfs een keer gevraagd of ze mee wilde gaan naar Libië. Want uh, ze, ze hadden in één keer het plan opgevat om samen een bedrijfje te gaan beginnen. Hè, lekker impulsief. En dan zouden ze wel wat startkapitaal kunnen krijgen van die goede vriend, Mutassin Gaddafi. Nou, toen die vriendin die naam Gaddafi hoorde, zei ze al gelijk: Ja, sorry, hier ga ik niet mee in zee. Uh, dat, uh, hier wil ik liever niks mee te maken hebben. Dus die was, uh, ja, die, die was laten we zeggen, wat uh, meer met beide benen op de grond dan Talita zelf. Hé, hey, en wat zegt die vriendin nou? over wat zij denkt wat Talita daar deed in Tripoli. Want ja, dat verhaal dat... is natuurlijk van... ja, mijn vader heeft Alzheimer en uh, nou ja, daar moest ik geld voor hebben. En dat ging ze dan halen bij die zoon van Gaddafi. Maar wat ja, ze, laat ze zeggen, die vriendin heeft Talita in ieder geval niet gesproken. Die, die hadden al een tijdje niet meer echt heel veel contact. Maar ja, ze zei wel, ja, Talita was gewoon zo impulsief. Dus als iemand haar vroeg om mee naar Tripoli te gaan, dan ging ze daar naartoe. En ja, bedoel, het was ook niet een meisje dat iedere dag de krant las. Dus of ze echt goed op de hoogte was van wat zich daar in Libië allemaal afspeelde... dat is ook maar een beetje de vraag. En ja, wat ik ook vooral een beetje begreep, is dat ze zich heel erg liet meeslepen in situaties. Ik bedoel, als iemand zei, kom, we gaan nu naar Tripoli, dan ging ze mee... En ja, ze was ook enorm beïnvloedbaar. En ja, het was echt zo'n vrouw, zo'n model, hè, die in de jetsuitwereld wereld zich begaf, uh, heel veel feestjes rondliep, heel veel met rijke mensen omging. En uh, ja, heel veel vrienden met die in ieder geval niet onbemiddeld waren had. Zoals <lacht> bijvoorbeeld zo'n zoon van Gaddafi, die uh, redelijk wat centen te uit te geven had. Ja, ja. Daar hield ze wel van. En dat, dat beeld schetst ook die vriendin, dus die heb ik gesproken. Ja, ja, ja, zij heeft uh, Talita leren kennen op de Dominicaanse Republiek een aantal jaar geleden. En toen uh, had Talita ook al een relatie met een Italiaan die van goede huizen was. En dat, die man, die heette Nicolai, en die onderhield haar, maar die onderhield ook haar hele familie. En die vriendin die zei dat Talita daar echt een leven had met alleen maar feestjes en drank en coke en alleen maar modellen. Echt het, het jet -set leventje, hè dat je wel een beetje kent. Van, nou ja, jij kent het eigenlijk helemaal niet. <laughs> Ik kent het eigenlijk ook helemaal niet. Maar je kunt kan je er me misschien er iets wel iets bij voorstellen. Bij voorstellen. Ja, precies. Nee, die vriendin van Talita die ging uh, vervolgens weer terug naar Nederland. En sprak. Uh, heeft toen Talita een hele tijd niet gesproken. En anderhalf jaar later kwamen ze elkaar weer tegen. En toen had Talita inmiddels een nieuwe vriend, Ronald van der Laar. Ook weer een niet onbemiddelde man. Dat is een Nederlandse miljonair. En die is rijk geworden in de verzekeringswereld en met beleggen. Ja, en uh, toen uh, kwam Talide regelmatig bij haar thuis, omdat ze toch even de problemen die ze met Ronald had, uh, daar moest ze af en toe over praten en uh, kwam ze uithuilen bij die vriendin. W want? Wat voor problemen? Ja, dat, uh, volgens die vriendin uh, behandelde die Roland van der Laar haar niet heel erg goed. Werd ze mishandeld? Nou ja, wat daarvan waren ze, dat weten we natuurlijk niet zo goed. Maar ja, dat is wel het verhaal dat zij vertelt. En nou, in ieder geval dat die relatie niet helemaal goed was, dat is wel duidelijk. Mm. Ik heb ook uh, Ronald van der Laar gevraagd om een reactie, maar die wilde daar verder niks over kwijt. Mm. Waar is, is Talita nu? Dat is een beetje onduidelijk waar ze op dit moment is. Arnold Karskens die heeft haar achtergelaten op Malta... En waarschijnlijk is ze niet naar Nederland doorgegaan. Omdat ze hier behoorlijk onder vuur ligt op het moment. En ze schijnt ook nog een huis in Italië te hebben. Dus het vermoeden is dat ze daar op dit moment is. Het is in ieder geval een rare tante. Kunnen we ja, wel stellen. Het is uh, ook, denk ik, een behoorlijk uh, naïeve tante. In ieder geval ook een beetje labiel. Dat zei Arnold Karskens vanmorgen ook bij Giel op 3 hem. Hij vertelde dat hij boos op haar was geworden. Luister maar even mee wat hij daarover zei. Ik heb echt uh, uit volgenschool. Ja, kijk eens. Ik was natuurlijk ook boos dat ze gewoon daar in een test met het meest dure jurken. van duizenden guldens per stuk, euro per stuk. daar een beetje de bom Oké, okay, maar wat, jij zit eruit te schelden. En wat, hoe reageert zij dan? Nou, we kunnen weer de Janker. die Jankt om de dus halve is totaal labiel. Ja, ja totaal labiel. Ik uh, heb een beetje met uh, al die mensen die ik heb gesproken. die indruk ook wel een beetje gekregen. Het is een bizar verhaal en wie weet komen we er ooit nog een keer achter wat er echt is gebeurd. Dankjewel, in ieder geval Lizzie Dirks. I've been Lowland. Dat heeft iedereen al gezegd, maar het was fantastisch. Kunken Nancy, you saved me. Dit is Radio 1. VNM Today. Flikker Maastricht heb je, bureau Kruislaan, baantje, unit 13, Spangen. Eh, Russen grijfstra in gier. Nou, we hebben in Nederland al een aardige geschiedenis qua politie-series. Vanaf komende zondag komt er eentje bij, namelijk Post Den Haag. En uh, de hoofdrollen worden gespeeld door Victor Leu, Egbert-Jan Weber, Terrence Scheurs, Jim Bakkum, Jim moet ik zeggen, en Saar Koningsberger. En Jim en Saar die zijn hier in de studio. We ja, missen yes. er nog een paar, maar dat ja, maakt niet uit. Dit, Ja goed, we kunnen moeilijk iedereen <laughs> tot aan de toiletjuf ja. gaan opnoemen. <laughs> Jullie zijn hier, dat is belangrijk. Een nieuwe Nederlandse politieserie. Dan gaan we natuurlijk even het lijstje aftikken, ja. achtervolgingen. Ja, tuurlijk. Lijken? Check. Zeker. Politieagenten met privéproblemen? Oh ja. Check, ja. Een chef die heel vaak boos is. Ja. Mm, Vast wel mee hoor. Heel vaak nee, boos? Ik zie Victor Leu namelijk wel op ontploffen staan. Die... Nee, uh, ik vind ont... hem wel lief. Uh, niet, niet, niet naar ons toe. Hij heeft veel liefde voor ons. Ja, in, in maar... het echt of in de serie? In het echt nee, ook, in de maar, de maar nee, in de serie okay. vooral. <laughs> en dan natuurlijk een enorme seksuele spanning tussen mannelijke en vrouwelijke hoofdrolspelers. Uh, ja, bij dat is vooral tussen, bij... mij, tussen mij en uh, Charlie Chan ja. Ah, en, en niet tussen jou en Saar? Nee. nee. Hey. Antje en Gil zijn uh, goede collega's. Goede maatjes, maar ja. niet meer dan dat. Ja, ja. Wacht maar <laughs> tot de volgende <laughs> Seizoen uh, vier misschien. Zijn jullie uh, een beetje fan van Nederlandse politie-series? Ja, absoluut. Ik ja? vind wel dat, er, dat Nederland wel goede politie-series heeft. Ja, ik denk ook dat, uh, dat een baantje en een flikker maastricht uh, niet voor niks zo goed bekeken worden. Dus, uh, ja. Maar er ja, kon er nog wel eentje bij. Tuurlijk! Komt. Over en, Slema, is... en over Den Haag, dat is volgens mij uniek. Zijn post, ja, vertel even in het kort, waar gaat hij over, Zijnpost Den Haag? Um, nou, het vertelt het verhaal van, um, van de agenten en de, de regisseurs. en uh, Victor Leudes, de korpschef. Um, op bureau Zijnpost. en uh, het wel en we, wat er allemaal in Den Haag gebeurt. Uh, elke aflevering krijgen wij zaken die wij moeten oplossen, mm -hmm. per team. En, um, uh, en ondertussen in het hele seizoen hebben wij nog onze persoonlijke verhaaltjes die doorlopen. Maar elke aflevering hebben we nieuwe, hebben we nieuwe zaken die we gaan, uh, gaan oplossen. Even, even een fragmentje. Um, uit de eerste aflevering, Jim, jij wordt ingeroepen om een paar hooligans in een strandtent een beetje rustig te krijgen. Kan je ook een kool in een feestje nou vandaag? Oh, nee. ja, jongens, houden het wel even gezellig. Ah. Zit je dat te zeiken, we doen niks. Ja, Daar denkt dat meisje misschien anders over. Ah, ja? Ik vond het hartstikke lekker. Ik heb helemaal geen zin om de boel dicht te gooien, maar het kan wel. Pas als iedereen zich respectvol gedraagt, gaat die muziek weer aan, oké? Okay? naar de klasse van je, man. Hebben een deal? Deal. Zegt een agent dat, als iedereen zich respectvol gedraagt? De, deze agent wel. Ja, nee, ik zit net te denken, dan moet je toch keihard uitgelachen als je dat als agent zegt. Nee, maar je, dit, dit, je moet eigenlijk de situatie zien. Het is een oh. volle discotheek en ja. ik, uh, ik probeer iedereen op een normale manier stil te krijgen. Ja. Is dit een beetje gerefereerd aan uh, de, de hooliganrellen in Hoek van Holland? Denk ik dan meteen aan? Um, Doet het daaraan denken? Nee, niet echt. Nee, nee, nee. Het, is, het is in een uh, strandtent, dus het is. Um, ja, het, het, de boel loopt een beetje uit de hand ja. door, door hooligans. Hebben jullie nou, want ik zei net van zegt een agent dit in het echt. Um, je moet natuurlijk wel een beetje weten hoe dat eraan toe gaat. Ja. Krijg je dan les of zo? Of loop je mee met agenten? Hoe werkt dat? Ja, we hebben wel echt, uh, echt wel aanhoudingstechnieken geleerd. Dus uh, hoe, oh ja? hoe sla je iemand in de boeien? Hoe oh, doe je dat? Uh, doe je dat, dat uh, arm op zijn rug draaien? Ja, dat hangt er vanaf wat voor situatie je uh, begeeft. Ik ben natuurlijk 1,60 meter en dat is een behoorlijk klein agentje. Dus ik zal soms wat andere technieken toepassen dan bijvoorbeeld een Jim een dat doet. Mag je wel agent worden, überhaupt? Zou je ja. dat mogen in het echt? Ja, okay. de, de minimumlengte is geloof ik 1,55 meter. Dus ik zit er 5 <laughs> centimeter boven. Maar uh, we hebben dus aanhoudingstechnieken gehad, we hebben schietles gehad. Um, hoe ga je om met je wapen en, en hoe voelt het om daadwerkelijk op iemand te schieten? Dan wel met losse vlotters, maar goed, je moet wel die trekker overhalen. Hoe voelt dat? Ja, dat is toch best wel even heftig. Als jij daar staat en, en, uh, en je moet die trekker echt overhalen... Je weet dat er niks gebeurt op dat moment. Maar ook door die adrenaline heb je soms bijvoorbeeld de neiging om gewoon door te schieten. Of, dat je, je, je hebt dat nog nooit gedaan. Een, een piepkleine agent die maar doorschiet. doorschiet. Volgens volg, volg mij moet je ze, ze heel ja. trigger happy. Ja. Dat, oh, dat ben je ook in een serie? Ja. Ja. Ja. ja. Maar jullie zijn ook echt een dag meegelopen, toch? Want jij hebt iets, iets niet heel prettigs meegemaakt, begreep ik. Uh, ja, we hebben allemaal uh, in een uh, politieauto meegereden met, met twee agenten. En uh, eigenlijk gebeurde die ochtend vrij weinig. Mm -hmm. Maar wij dachten, nou, dat is leuk dan, weet je. We gaan op avontuur en er gebeurt waarschijnlijk van alles. Maar goed, het kan ook zijn. dat er natuurlijk helemaal niks gebeurt. We hadden, geloof ik, een uh, loze uh, inbraakmelding. Uh, ja, <coughs> vooral loze dingen, ja. En een, <laughs> en een wietplantage die opgerold werd. Ja. En toen werden we weer teruggebracht, want we waren klaar met de dienst. En toen opeens kregen mijn agenten met wie ik meeliep... De echte agenten, ja. Ja, die kregen opeens een, uh, een melding dat ze, uh, zeg maar... Uh, volle kracht daarheen uh, mochten over, uh, over tramrails, naar nou, je neem mm het. -hmm. En uh, toen heb ik gevraagd, of zij vroegen mij, van wil je nog mee? Ik zei, nou ja, als het kan en ik mag mee, wil ik dat heel erg graag. En toen bleek het toch wel dat er daar wel wat heftigers was gebeurd dan, uh, dan die ochtend. Dus ik, ik ja, mag daar vragen natuurlijk, wat dan? Ja, <laughs> ik mag daar niet te veel over vertellen, want uh, dat is natuurlijk geheim, want je loopt dan mee met de politie. Maar laat ik zeggen dat ik iemand uh, levenloos heb gezien. Eeuw. Ja. Ja, dat was best wel, best wel heftig dood. Dat wist ik helemaal niet. <laughs> nee, dat wist ik echt niet. Dat echt je dat niet? Nee. Dat ben je niet. Nee. Hoe kan het nou dat jij dat niet weet? Wat heftig, dat wist ik echt niet. Nee, ja. Maar de, de, ja. dood dus, begrijp ik. Ja. ja, ja, ja. ja. ja. En, en dacht je toen, oei, uh, ik weet niet of ik dit nog wel wil spe uh, spelen? of Had dat nog enige invloed op je spel? Of? Uh, nou, op mijn ik denk wel dat ik daardoor wel... Uh, Klinkt misschien heel erg uh, cliché. Maar meer respect heb gekregen voor politie. Omdat je toch wel ziet hoe snel zij in een split second moeten handelen. En moeten anticiperen. En kijk, wat jij ook vanochtend al zei. Wij krijgen een scène en spelen die scène. En kunnen hem vijf keer overdoen als we dat willen. Maar zij staan echt voor dat soort situaties. En moeten gewoon super snel handelen. En uh, ja, dat, ik ben daardoor toch wel even net er iets anders hmm. tegenaan gekeken. Ik bedoel, je hebt nog steeds van die agenten waarvan je denkt... Man, doe eventjes normaal en hou zo met je bonnetjes uitschrijven. Maar ik ben er wel anders naar gaan kijken, ja. Hebben jullie nou even, uh, het, is, het is maar een kort gesprek. We zijn alweer bijna aan het einde wat ik me afvroeg. Ik heb hier laatst een acteur gehad en die speelde een beveiligingsbeamte. En die werd dus op straat ook echt aan, in, zo, in zijn pakje uh, ook aangesproken, aangeschoten door allemaal mensen. Mm -hmm. uh, jullie hebben natuurlijk veel opnames gehad. Uh, schieten mensen je dan ook aan van, oh meneer, agent, ja. kunt u me helpen? Ja, we waren een keer um, op het, uh, bij het, uh, um, nou, ben ik die naam kwijt. Bla bla bla. Het stand. Uh, Nee, we waren ergens aan het draaien, een bekende, bekende plek in Den Haag. Um, ja. En um, ja, daar werd ik echt door toeristen aangesproken om, uh, voor de, om de weg te vragen. Ja, weet je moet echt een wandelend VVV-kantoor op dat moment als je dat uniform aan hebt. <laughs> Meer dan iets anders eigenlijk nog. Ja. dat ja. is wat je. Dus het is, uh, ja, dat is wel heel raar. Dan zeg je dan Zeg je no, Say hello, we're I'm Jim, you know. We're actors, <laughs> uh, we're not real uh, cops. No, no so... pictures, please. No pictures, please. <laughs> Vanaf zondag op de televisie. Ja. En we gaan ook nog een, klein, 3. een klein stukje van je single draaien. Want dat nou, bedoeld. wat leuk! Heel anders. Ja, toch? Ja. Zit dit dan ook uh, in de soundtrack van de serie of zo? Nee, hij staat er compleet <laughs> los. Van. Dit is meer wat die hooligans horen in die discotheek waar jij binnenvalt. Zoiets, ja. Dat is niet. Nee, komt is wel in grappig. de week van 7 september uit. Hij is nog niet uit, maar binnenkort. Wave. Ja. Dank, dames en heren. Komende zondag dus te zien op uh, laat? Vijf voor half negen. Vijf ja. voor half negen. Dank jullie wel. The wat gaan wij doen? Um, Zometeen TV Lab, dat uh, is nu bezig, al die experimentele programma's. En onze tv recensenten houden je op de hoogte wat er allemaal gebeurt. Huh? Maar nu is het de dag van Joris Kreugel. I just go to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you van Stevie Wonder. En ik zit niet in een of andere karaoke bar, maar ik zit gewoon in een taxibus in Amsterdam... En een tijd geleden zat ik er al uh, tijdens het stappen, moest ik even naar het station, kwam ik er ook in terecht. Toen dacht ik, ik ga nog eens een keer terug rijden door Amsterdam en zingen. En ik ben gek op karaoke. En, uh, die wagen is helemaal vol behangen met oude discolichten. Voor me een uh, televisie. En uh, daar kan je uitkiezen welke nummers je allemaal uh, wilt gaan zingen. Het enige vervelende is in deze taxi. Inventabel. Maroni Sonelli, eigenlijk zou dit gewoon standaard in elke auto moeten zitten. Gewoon een microfoon en dat je mee kan bleren met de muziek. Ja, maar toevallig kan niet iedereen het doen. Je moet talent voor hebben dat je zoveel dingen bij elkaar kan mixen. Mag het wel? Ja, het mag wel. Ik ben gek op karaoke. Gewoon helemaal te gek dat jij dit verzint, zoiets, in de auto. Het is gewoon uit de hand gelopen hobby. Ben je erop gekomen? Ik ben Surinaamse Nederlander. Ik ben in Suriname opgevoed en daar hebben ze heel veel uh, muziek in de auto. Maar dit kwam gewoon doordat ik heel veel van muziek hou. En toen ik eigen wordt werd in de jaren 90 heb ik... Uh, mijn auto volgebouwd met boxen en ik kreeg de bijnaam als disco taxichauffeur. En toen dacht ik van, hey, dan kan ik lampjes zetten als een discotheek zo kwam. Want ik ben de enige die met de disco taxi begon. En ook karaoke erbij met microfoon. En later hebben mensen mijn ideeën overgenomen. Drive around, make it cool. Like the girls, sometime it's sometime War's mijn nee. Zien je nou mensen dan ook langer in je taxi soms? Sommigen die, die willen niet uitstappen vanwege de gezelligheid. En sommigen zeggen van nou doe nog een rondje. Maar als je druk hebt, dan kan je geen rondretje gaan doen en dan is je verlies. Heb je als talent in de auto gehad, buiten jezelf op? Boven. Zoals ik bijvoorbeeld ook natuurlijk. <laughs> natuurlijk. Justin Timberlake heb ik twee keer in de auto gehad. Justin Timberlake, die stapte bij jou in of wilde hij echt speciaal met je mee rijden? In eerste, eerste instantie was het door een organisatie aan mij voorgesteld. En toen had ik hem gereden om zijn uh, CD te, uh, te promoten. En de tweede keer hadden ze zelf mijn gebeld vanuit het Amsterdam Hotel. En hij vroeg dus dat ik Michael Jackson voor hem moest draaien. En zong jij of zong hij? Ik, ik zong, ik entertain. Ik keek aan zanger die wil ook genieten. Niet alleen mensen. Maken, maar hij wil ook vermaakt worden. Je maakt eigenlijk van een taxirit gewoon één groot feest. Eigenlijk zou alle taxichauffeurs behoorlijk service moeten geven op <lacht> takken van, van verschillende dingen. Maar toevallig is het niet zo. De meesten rijden gewoon normaal als dat ze chagrijnig zijn. Want dat krijg je ook vaak te horen. Maar bij mij is dat niet het geval. Maar als je eens een keer een bad day hebt en er zitten er tien achterin je te schreeuwen, hier, dan word je toch helemaal gek? Ja, en dan moet je toch aan de rem trekken. Dus Ik bedoel, waar je echt keihard moet optreden, dan treed je op. Want soms gaan mensen te ver. En dan moet je gewoon zeggen van, nou, hey, tot hier niet verder. Want je bent gezellig. En soms proberen ze zelf dingen van mijn auto te slopen. En dan zeg je van, nou, luister, je mag dat niet aanraken, niet aankomen. Want ik kan niet een ritje van 15 euro hebben, dan heb ik een schade van 300 euro. Dat kan niet. En dan houden ze zich uh, gewoon eraan. Ik heb <laughs> dat in Ik als ik succes heb. Het klinkt echt geweldig. Joris Kreugel doet hij ook altijd op BNN feestjes, fijn. Um, Zometeen tweede uur BNN Today met wat hebben we nog voor je? Nou, heel veel natuurlijk. Um, Diederik Samson, onder andere van de PvdA en kernfysicus over Fukushima. Hoe is het daar nu? is het inderdaad het tweede Tsjernobyl aan het worden? Um, en de laatste updates natuurlijk. En uh, onder andere TV Lab is nu bezig. We houden je op de hoogte met twee televisie Over alle programma's die je gaat zien. Dat en nog veel meer na het nieuws.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 Het nieuws van alle kanten. 60 jaar oranje op televisie. Het is mijn vrouw <laughs> ja, maar het is en mijn. Vrouw. Ja. En dat u daar een stukje van mee wil genieten. Prachtig. Kijk vanavond tien voor half elf. NOS Nederland 1.